Voor spoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Ho, ho. En barbransen met het NOS Journaal.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 Unilever neemt de vegetarische slager over. Hoeveel de multinational betaalt voor de fabrikant van vleesvervangers blijft geheim. De twee bedrijven werkten al een paar jaar samen. De vegetarische slager werd in 2007 opgericht. De producten worden nu in ruim 17 landen verkocht. Unilever is van plan om dat uit te bereiden. Zuid-Afrika heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd... tegen Grace Mugabe, de vrouw van de voormalig president van Zimbabwe. Ze wordt verdacht van het mishandelen van een model... in een hotel in de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg. Dat zou in augustus vorig jaar zijn geweest... toen haar man nog aan de macht was in Zimbabwe. Grace Mugabe moest zich vorig jaar al melden bij een rechtbank... maar beriep zich toen op haar diplomatieke onschendbaarheid. Dat is later door de rechter nietig verklaard. Het weer wisselend bewolkt en lokaal wat zon... in de loop van de middag meer bewolking met aan de kust regen. Het is een graad of acht. Morgen overwegend bewolkt en laat op de dag flinke buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A8 Amsterdam richting Zaandam... zat tussen Zaanstad, Stuit en Zaandijk... twee kilometer file met 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie...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 FM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. ZFM. Luncht. Ik heb niet alleen uiterlijkheden georven van mijn ouders... ik heb ook allerlei innerlijkheden georven. Ik heb dus gebaard. Nou, dat mogen nu wel duidelijk zijn. Ik heb alweer een tijd geleden gebaard. En ik had voor de bevalling de stille hoop... dat met het kind ook allerlei slechte eigenschappen mee uitgedreven zouden worden... Maar dat is niet gebeurd. Ik kom bijvoorbeeld altijd nog te laat. Ik kom altijd overal te laat. Dat heb ik van mijn vader georven. Wij komen allebei altijd overal te laat. Het enige waar wij we wel heel stipt in zijn, heel consequent en heel strak... dat is het feit dat wij altijd precies vertrekken op het moment... dat we geacht worden elders te arriveren. Hè? Daar zijn we heel strak in, maar daar hoor je niemand over. Uh, mijn moeder al helemaal niet. Uh, mijn moeder zegt wel eens... Um, zij is vaak de dupe, hè? zowel haar man als haar dochter komen vaak laat... Zij zegt wel eens, je moet eigenlijk, de oplossing zou heel simpel moeten zijn. Je moet gewoon eerder beginnen met prepareren. Of zij zegt niet prepareren, dat zeg ik. Ik zeg altijd prepareren. Ik kan niet meer normale of wat normale mensen zeggen. Kan, ik zeg altijd prepareren. Dat komt omdat ik in een vorige show of show, uh, voorstelling, uh, heb ik een keer een stukje of een stukje, een sketch. Nou, een, uh, ik had een verhaal uh, over een kruik prepareren. En dat heb ik toen zo 140 keer op tournee verteld. Dat dus kan nou niet meer normaal prepareren zeggen. En dat ging over als je een nieuw vriendje hebt, of je, nou, als, je als ik, goed, het ging, en je bent ongesteld, voor het eerst, niet voor het eerst, maar voor het eerst bij de, of niet echt bij hem, maar als je dan, uh... <lacht> en als dat vriendje dan zegt, zal ik een kruik voor je prepareren? <lacht> dat het wel heel aardig is, maar dat je dan meteen weet dat hij voor zijn vorige vriendin ook altijd een geprepareerde kruik ging halen. Uh... <lacht> En dat dat het laatste is waar je aan wil denken als je zelf ongesteld bent... aan de ongestelde poes van de ex-vriendin van je nieuwe... Uh... Oh. Dus eerder beginnen met prepareren. Heeft bij mij en mijn vader geen zin? Geef ons een dag extra en we komen nog vet te laat. Ik weet nog goed dat ik voor het eerst de dupe was van het te laat komen van mijn vader. Toen was ik zelf kind. Ik weet niet meer wanneer bij mij het te laat komen begonnen is. Dat doet er ook echt helemaal niet toe voor de rest van het verhaal. Dus dat... Dat pad ga ik niet in. Ik denk in mijn puberteit, maar dat doet er niet toe. Uh, ik was kind en ik kwam zelf nog op tijd. En mijn, ik zat op hockey en mijn vader die was scheidsrechter bij diezelfde hockeyclub. Dat betekende dat hij wel eens een wedstrijd van mij moest fluiten. Dat was op zich al verschrikkelijk. Want dan zag ik mijn vader rennen. <lacht> in een korte broek. Maar er kwam nu bij, of er kwam eigenlijk niks bij. Hij was er gewoon niet. Hij was er niet. Wij wel. Allang. Hij had er allang moeten zijn. Wij stonden allemaal allang klaar. Eigenlijk had ik mijn vader met alle liefde van de wereld al... wat mij betreft anderhalf uur in een gebloemde tanga willen zien rondhopsen. Als hij maar op tijd was geweest. Hij was er niet. En wij stonden allemaal allang klaar. Ik stond allang klaar. In mijn pakje met mijn stikje tegenover de rechtsvoor van de tegenpartij. Want ik was zelf linksvoor. Ook in een pakje met een stikje. Tien andere meisjes in pakjes met stikjes. Hier tien andere meisjes in pakjes met stikjes. Andere scheidsrechter. Want bij hockey heb je twee scheidsrechters. De andere scheidsrechter stond zo... En dan keek die weer naar mij. En dan weer naar zo'n loge. En dan weer naar mij. Allemaal ouders langs de kant die ook naar mij keken. Al die meiden keken naar mij. Iedereen keek naar mij. En terwijl iedereen naar mij keek en mijn vader in geen velden of wegen nog te bekennen was. Brak de zon door. Die bescheen mijn gezicht. Er waaide een briesje door mijn haren. En ik deed mijn mond open. En er kwam iets uit. Een gebbetje. Een grapje. Een conferencetje. Er begonnen wat mensen te grinniken. Er werd hardop gelachen. Er werd zelfs een traantje weggepinkt, zag ik. Mensen van naburige velden kwamen kijken wat er aan de hand was. <lacht> ik heb daar een one-woman-show staan geven. Van een uur. De grond kwam een stukje omhoog, bussen uit naburige gemeenten kwamen aanrijden. En net toen ik dacht, misschien moet ik hier later iets mee gaan doen, zag ik een klein stofwolkje in de verte wat steeds groter werd en wat zich langzaam ontpopte als mijn zwetende vader op de fiets. Hij kwam het veld op fietsen. Hij kwam het veld op fietsen. Young dumb broke, hot school kids, Ya da da da da da da da, da da da da, Young dumb broke, school kids, jump and we think, leave it all in the game of love. Run into sin, do it all in the name of fun. We're just young dumb and broke, but we still got love to give. While we young dumb young dumb, young dumb, young dumb dumb and broke, young dumb, young dumb dumb and broke, young dumb, young young dumb and broke, young dumb broke high school kids. Yeah, Ja. <laughs> Leuk, titel voor een liedje, hè? Jong, dom en platzak. Nou ja. Het is wel lekker relaxed, toch? Ja. Young, Dam en broke. Dat is Elton John. Eh, samen met Khalid. Young, dumb, broke, kid. En dan opgenomen in uh, Caesars Palace in Las Vegas. Ja. Nou, lekker dan. Jong, okay. dom en broke. 6.9 Or not to be. That is the question. Zandvoort Lunch presenteert het Cultuuruur. Nieuws over theater, film, muziek en kunst. Presentatie bij Voor wie meteen vanavond er al uit wil. Kennemer Theater Kerkplein in Beverwijk. Vanavond in de Grote Zaal en de aanvang is om kwart over acht. Amsterdam's Kleinkunstfestival en Stichting Zonnehuis Muziektheater maken een ouderwetse gezellige kerst met Johnny Jordaan, Tante Leen en Willy Alberti in, de kerst, in het kerstfeest in de Jordaan blikken Johnny Jordaan, Tante Leen en Willy Alberti vanuit de hemel terug op hun aardse bestaan. Met al die mooie en gezellige kerstdagen in de Jordaan. Het wordt een feest der herkenning waarbij de grootste hits van de drie Amsterdamse volkszangers en de mooiste kerstliederen voorbij komen. Het sentiment wordt niet geschuurd en de knipoog niet vergeten. Het wordt gespeeld door Arie Slinger. Mieke Stemerdink en Rob van Meerberg als Johnny Jordaan. Vanavond dus in de grote zaal van het Kennemer Theater in Beverwijk. Aanvang kwart over acht. En de prijzen zijn vanaf 20,50 euro. 28 december is op het podium van de Oude Kerk in Heemstede... kamermuziek te beluisteren om kwart over acht... met het Quartetto di Kremel vier Stradivarius-instrumenten. Het Quartetto di Cremona... bespeelt maar liefst vier van deze Stradivarius-instrumenten... die ook nog in het bezit zijn... van de legendarische violist en componist Paganini. Sinds de, hun oprichting in 2000... heeft het Quartetto di Cremona... een reputatie opgebouwd... als een van de meest opwindende kamermuziekensembles op de internationale podia. Het kwartet wordt regelmatig over de hele wereld uitgenodigd... voor de belangrijkste festivals en concertseries. In heemsteden worden werken van Mozart en Beethoven gespeeld. De cd met Beethoven-kwartetten werd direct bekroond... met een vijfsterrenbeoordeling beoordeling door het BBC Music Magazine. Het werd ook tot album van de maand uitgeroepen... door het prestigieuze Duitse blad Phonoform En bekroond met de Echo Klassiekprijs. Dus een topkwartet... Uit Cremona op vier unieke instrumenten in Heemstede. Op het podium Oude Kerk. 28 december, kwart over acht. En de prijzen zijn vanaf 19,50 met culturele jongerenpaspoort. 18,50. Morgen in de grote zaal van... Er uh, kennen met theater, Kerkplein in Beverwijk. 20 december dus, donderdag, om kwart over acht... Op Sterkwater, een magische kerstmerk met opsterkwater... dat is een cabaretgroep bestaande uit cabaretiers, acteurs, muzikanten... en theatermakers die zich gespecialiseerd hebben in impro-cabaret... oftewel improvisatietheater. Op aanwijzingen van de toeschouwers ontstaat er een voorstelling... die bestaat uit muziek en sketches... en elke keer is die dus volledig nieuw en origineel... Daniel Koopman is de artistiek leider. Stijn De Leeuwen heeft vanaf de zomer van 2014... de plaats ingenomen van Arjon Lubach. Dan hebben we Dave Loesa en Maarten Voortman, de pianist. En Tim Zevers. Beleef de gezelligste tijd van het jaar... met de absolute impro-cabaret. Want kerstmis is toch wel de mooiste tijd van het jaar? Uh, of niet? Van het meest genante kerstdiner... die je kunt herinneren via de recentste kersthit tot een nieuwe variant op het even oude kerstverhaal. Alles kan tijdens deze kerstshow met opsterkwater. water. Dus de absolute top van het Impro Cabaret. Grote zaal, 16,50 16 euro, kwart over acht. Kennemer Theater Kerkplein in Beverwijk. I was walking home from school On a cold winter day Took a shortcut Through the woods And I lost my way It was getting late And I was scared And alone But then a kind old man Took my hand And led me home Now mama couldn't see him Oh, but he was standing there, and I knew in my heart, he was the answer to my prayers. Oh, I believe there are angels among us, sent down to us from somewhere up above, they come to you and me. In our darkest hours To show us how to live To teach us how to give To guide us with the light of love When life held troubled times And had me down on my knees always been someone to come along and comfort me a kind word from a stranger to lend a helping hand a phone call from a friend just to say i understand but ain't it kind of funny at the dark end of the road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 with him. with a light of love. Ja, ja. In deze kersttijd krijg je dit soort muziekjes. Ik had eigenlijk iets heel anders in mijn hoofd, maar dat ging even mis. Maar dat maakt ook niet uit. In ieder geval, uh, dit was Alabama en die Angels song en een prachtige boy. Uh, ja, Beb, je bent weer aan de beurt. Ja, ja. ja. ja. We hebben het over cultuur... Ja? Waar het uh, deze dagen natuurlijk volledig over gaat... is de ouderwetse kerstgeschiedenis. En toen werd 19 december... dus het is dus toch nog wel iets in het licht vandaag... Uh, verscheen uh, 19 december, we gaan terug naar 1843... verscheen A Christmas Carol... Het was reeds uitverkocht op de 22e. Dit boek werd geschreven door Charles Dickens. De eerste versie was geïllustreerd door John Leach. En het boek was onmiddellijk een succes... met de verkoop van 6000 exemplaren binnen een week. Dus het gaat echt naar 19 december 1843. Ik kan niet zo snel rekenen hoe lang dat nou geleden is. Het is wel de dag... Christmas Carol is daarna verfilmd, menigmaal op toneel verschenen. En eigenlijk op alle mogelijke manieren meegenomen in onze kerstbeleving. Ik moet daarbij even toevertrouwen dat het een grote favoriet van mijzelf is. Jarenlang zocht ik de tv-zenders af of hij ergens werd uitgezonden. En kocht uiteindelijk in die tijd dat dat nog bestond een video. Maar Christmas Carol wordt ook in het theater opnieuw. Welke was uw favoriet? Dat je mijn mijn favoriet, ja, dat was een film met een speler die ik niet meer weet, want ik heb die video's weggegooid. We oh. hebben geen video's meer. Nee, ik heb Dus hem ook. dat was natuurlijk. Maar goed, wat natuurlijk ons heel erg in gedachten is gebleven van die Christmas Carols is het verhaal Scrooge. Ik moet wel zeggen dat Charles Dickens vanwege het enorme succes uh, later nog diverse stukken erbij heeft geschreven. Scrooge is natuurlijk. Onze grote favoriet. En Scrooge is terug. In de sta stadschouwburg van Haarlem... wordt Scrooge de komende tijd weer ten gevoerd. De Haarlemse kersttraditie biedt dit jaar dikkens met een twist. Een bonte voorstelling voor jong en oud... vol muziek, humor en een bijzondere vormgeving. De kerstvakantie staat in het teken van de nieuwe Scrooge-voorstelling... En nu heb ik de eer en het enorme genoegen om hier in de studio een zeer belangrijke speler van deze voorstelling te mogen ontvangen. Bij ons, inmiddels voorzien van koptelefoon en voormicrofoon, zit Sam Ten Pierik. Ja, dankjewel. Welkom Sam, ik vind het geweldig. We hebben al even samen gesproken over wat, er, wat jij zo al doet. En ik begreep toen ik jou vroeg: en wat voor rol speel jij dan in die Scrooge-voorstelling? dat je vele rollen speelt. Wil je er iets over vertellen? Want Scrooge kennen wij dus als dat klassieke, best spannende... Uh, theaterstuk van die oude, wrekkerige... ja, wat was het? Accountant? Ja, zoiets volgens zoiets, mij. Ja. Ja. En hoe gaat hoe gaan jij, hoe gaat jouw groep... ten tonele voeren in de stad Schouwburg? Nou, uh, de kinderen die spelen eigenlijk een hele belangrijke rol. Want zonder de kinderen, als die er niet waren... was er eigenlijk te weinig om in het toneelstuk zelf te stoppen. Ja. Dus ze moesten, ze moesten ons wel vragen. Oké. Okay. Ja. ja. Wat? Want Scrooge is natuurlijk ook een kind geweest. Ja, het is, is een top. hele nare man geworden. Ja. En uh, vertel eens, welke rol speel jij nou in die musical? Nou, uh, ik mag dus de jonge Scrooge spelen bij De Geest van het Verleden. Oké. Okay. Ik speel jonge Scrooge, want in zijn verleden is het natuurlijk allemaal veranderd. En daarom is hij nooit zo gelukkig geweest dat hij, dat hij liefde voelde, dat hij echt blij was dat hij, dat hij er was, dat hij weggeefde. Oké. Okay. Dus hij is eigenlijk een beetje alleen. En daarom is hij ook gierig geworden. Ja, ja, ja, ja. En jij speelt de jonge Scrooge, maar... Ik... Ja. Kijk, het is altijd zo, als er kinderen in een kast zitten... dan mogen ze dat weer niet elke avond doen. Ja. Hoe moeten we dat zien met de grote kinderkast in deze musical? Want die komt dus in de stad Schouwburg. En volgens mij is vanavond de eerste voorstelling, klopt dat? Ja, dat klopt. En doe jij ook meteen vanavond mee, Sam? Ja. Jo, wat spannend. Ja, ik, ik, ik vind het wel jammer, want ik mis het daarom het kerstdiner op school... Maar... Het is natuurlijk ook wel heel leuk om te gaan acteren oh. op zo'n groot podium. Je moet dan... keuzes maken maar in het leven. Ja. ja. Nou, dan moeten jouw, jouw medeklasgenoten maar komen kijken... de komende voorstellingen. Ja. En, maar welke voorstellingen ben jij te zien, Sam? Uh, nou, vanavond dus om ja? uh, 8 uur. Ik ben zaterdag 22 december ook weer te zien om 8 uur s'avonds. Uh -huh. Woensdag 26 december om 3 uur... Okay. Uh, vrijdag om acht, kwart over acht. Zondag, 30 december, uh, weer kwart over acht. Jo. Donderdag, uh, 3 januari, weer kwart over acht. En zaterdag, 5 januari, je raadt het al, weer kwart, kwart oh, okay. over acht. Nou, dus jouw klasgenoten die jou niet op het uh, diner hebben, die kunnen jou heel wat zien. Yeah. En ik hoop dat er heel veel publiek komt. Oh zeker. Het moet een hele mooie voorstelling zijn. Uh, we gaan mee naar de tijd van Charles Dickens in die 19e eeuw. Hè. 1843 schreef die man dat boek. En de beroemde haarlemse ontwerper Riek Zwarte, die wij kennen van Hondje, Jasus de Nezuter, nee, Potters Beesten, geeft er helemaal zijn eigen draai aan. met een vernuftig spektakel van verbeeldingskracht dat er afspat. En je begrijpt, dat lees ik hier uit het programma. Daar kan iedereen aan gaan klikken als ze die datum zo ook nog eens goed willen horen. Er zijn dus ingenieuze decors, bijzonder poppenspel. Poppenspel. Ja. Jo. Ja, dat, het is zo leuk om te zien. En het is ook... Uh, Tiny Tim is ja. geen mens. Het is een pop. Okay. En die mag ik helpen besturen. Jo. Ja. Je hebt een grote rol in het geheel, Sam. Ja, zeker. Wat, wat tof dat je tijd hebt gemaakt om dan ook nog even dat aan ons allemaal uit te komen leggen. Ja. En ik lees hier dat toneelschrijver Don Duins... die heeft de grappen en die perfect passen... bij die droogkomische acteurs van het volk geschreven. Dus het wordt een Christmas Carol zoals we die nog nooit hebben gezien. Dat klopt. Hoe lang heb... duurt die voorstelling? Ik zou het echt niet weten. Het gaat allemaal zo snel voorbij als je dat ziet ook. En als je eraan meedoet natuurlijk. Ja, het voorbij... en speel jij nou op één zo'n avond meerdere rollen tegelijk? Moet je bij de scènes in meerdere rollen opkomen? Ja. Ja, uh, er is ook op het moment... Ze werken weer in een fabriekje. Het is een hele korte scène. Ja? Maar daarna moet ik meteen heel snel achter de coulissen... Moet ik, moet ik alles afhalen en uh, snel, snel, snel... en dan moet ik meteen weer het podium op. Joh. Ja. Dat is echt wel het flitsende artiestenleven, man. Ja. En hoe komen ze er zo op? Hoe, hoe ben jij erop gekomen om mee te gaan doen, Sam? Nou, ik dree, deed drie jaar geleden ook al mee met Loes en Marley... Uh, okay. Dat was van Brigitte Kaandorp. Dat en dat herinner toen, ik mij? Ja. ja, en toen mocht ik Tiny Tim spelen. En ik dacht, dit is zo leuk. Ik wil, ik wil gewoon nog een keer. Dus, dus je hebt gewoon weer... Ja, ik heb weer auditie, auditie gedaan. gedaan. En ik ben gekozen uiteindelijk. Hartstikke leuk, man. Nou, dus dat dus is in, in Stad Schouwburg in Haarlem. De hele komende uh, kerstvakantie is dat te zien. Beroemde verhaal van Charles Dickens. Over de vrek Scrooge over zijn overleden compagnon Marley... zijn trouwe kantoorbediende Bob Cratchit. Ja. De drie geesten, die dus weer, uh, dit keer op, uh, op kop worden gezet... door de Haarlemse toneelgroep Het Volk. En zo'n dertig andere spelers, uh, muzici, dansers, artiesten. En hier staat dus, waaronder veel kinderen... en hebben wij dus de eer vandaag een grote speler uit deze musical... Sam ik hier te hebben. De tekst is onder handen genomen door toneelschrijver Don Duins. We zullen die data van Sam eventjes op de pagina zetten... van Sanford Lunch. Dan kijk ik even naar Dolly, natuurlijk. die kan dat mooi regelen. Dag ja, Dolly. Dolly gaat dat uh, doen. Gaan we die data even op de Facebookpagina... zodat schoolkindertjes dat ook allemaal kunnen zien? Hè? Want dat is natuurlijk wel zo leuk. Uh, oh, ja, gaat ze het weer is, praten? Het is, oh, uh, gaat nou ze ja, weer even praten. over die data, want hij noemt ze net. Maar uh, voor vanavond zijn er nog uh, een stuk of zes plekken vrij... Um, ook niet onhandig om even te laten weten. Want het zal gauw uitverkocht raken natuurlijk. Ja, het, het, het gaat heel snel. Het gaat, sommige, sommige, de 22 e is uitverkocht. Maar dat is de première waar die in speelt. Oké. Okay. En die van 3 januari, dat is ook al uitverkocht. Dus ja, als mensen het willen zien, moeten ze heel snel zijn. Maar ik zal eventjes de data opgeven waar nog wat kaarten voor zijn. Oké. Okay. Nou, hartstikke mooi. Heel veel succes, uh, Sam. Want ik weet uh, uit ervaring hoe try-outs en zo uh, uh, zijn... En uh, meestal gaan die vreselijk slecht. Ja. Yeah. <laughs> maar Als dat het is ook... een generaal is een goede premier. Precies, precies. Goed. Um, uh, we gaan door met het programma. Hey, heel erg bedankt dat je de tijd hebt gemaakt, Sam. En ik hoop yeah. trouwens uh, dat je klasgenoten hebben geluisterd. Ja. ja ik hoop het ook. Want die zijn er dus. Die zien jou vanavond niet, maar daarna ben je heel veel te zien. Stadschouwburg Haarlem, mensen, Scrooge. Dat hoort toch bij deze tijd. Hè? Ja. Zo is het. Maar wat is nou jouw favoriete versie? Want dat heb ik nog steeds niet begrepen. Nou ja, dat is dus die film die oh, ik op die video had. Nou, weet je wat mijn favoriete film versie is? Nou, vertel. Die van de Muppets. God, god. Ja, die is zo verschrikkelijk goed. Ja, de, de, de, ja, ja. Met, met, met, met uh, uh, wie is dat? James Stewart, geloof ik, speelt, speelt daar uh, Scrooge in. En uh, moet je maar eens zoeken. De Muppet Car Christmas Carol, die is echt zo geweldig. Nou, moet je... Jij ook maar eens naar kijken. Sam, ja. je komt in een optocht van grootheden, ja, hoor. Dus ja. uh, kom op, aansluit ja, rij. Echt ongelooflijk uh, <laughs> leuk is die. Ik heb, hem, ja. ik heb hem nog wel op video. Ik heb alleen ja, video. Het, het leuke van het initiatief van de stad Schouwburg, wat, wat dus iedere twee jaar zich herhaalt... Uh, dat, dat Scrooge gebeuren, dat, dat, wat die charme is... is dat iedere uh, acteur die daarvoor gevraagd wordt, of gezelschap... vult het zo anders in, hè? Ja, ja, ja. De eerste keer was het Erik van Muiswinkel... en dat was heel gedragen en beladen. De tweede keer was het met uh, Joost Prinsen en uh, Peter de Jong... en Elsje de Wijn, waar Lea trouwens een paar rollen in had. Dat was heel klassiek. Ja, ja. En uh, daarna kwam natuurlijk ja hilarisch Raymond de, uh, de, uh, ja, de Kuiper... samen met Brigitte Kaandorp. Ja, nou, je, je lag constant op de grond van het lachen. Het ja. was verschrikkelijk, hilarisch, geweldig. Maar dit keer wordt het ook weer één groot spektakel. Want het, het, uh, ik heb kleine stukjes gezien, het wordt... Gigantisch. Oké, okay, we gaan dit afsluiten. Want anders dan komen we in uh, tijdnood met de rest van het programma. Want er moet ook nog uh, zoiets als nieuws gedaan worden. <laughs> want, uh, moet het? Ja, anders blijven ze kletsen. <laughs> um, maar ik ga nog even een plaatje draaien. En uh, dat is wat ik afgelopen uh, gisteren of eergisteren zag. Bij uh, Tijd voor Max. Een Volendams uh, gezelschap. En dat klokt toch mooi. Van de proppies heten ze. En het is echt geweldig. Proppies. De proppies uit Vallendam. En die kunnen zingen...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 Everybody knows A turkey and some mistletoe album gemaakt. Ze komen uit Volendam. Eén jongen en vier meisjes, geloof ik ook het goed onthouden heb. En uh, het is echt uh, heel mooi. Volendam, komen ze dus vandaan. Nou ja, en Volendam kan bijna iedereen zingen. Hè? Het nieuws bij ZFM Zandvoort vandaag gepresenteerd door Pep Zwerus. De politie heeft woensdagochtend een onderzoek ingesteld op de Schalkwijkerstraat in Haarlem. Want hier is in de nacht van dinsdag op woensdag geschoten op een koffieshop. Niemand raakte gewond, want de zaak was gesloten toen deze werd beschoten. Een buurtbewoner hoorde rond half één knallen, maar dacht dat het vuurwerk was. Over de aanleiding van de beschieting is niets bekend. De politie heeft de directe omgeving van Join Us, de Shop afgezet voor het onderzoek... Op de ruiten zijn kogelinslagen te zien. Een woning aan de Allenstraat in Haarlem West is in de nacht van dinsdag op woensdag het doelwit geweest van vier overvallers. Niemand raakte gewond, maar de overvallers maakten enkele waardevolle spullen buit. Een gebied rond de overvallen woning werd door de politie afgezet voor onderzoek. En bij die zoekactie na de daders werd een politiehelikopter ingezet. De overval vond plaats rond tien over half vier vannacht. De vier daders forseerden de deur en gingen de woning binnen. In de woning werden de drie bewoners wakker. Toen zij gingen kijken wat er aan de hand was... werden zij door de vier bedreigd met wapens. De overvallers zijn er met de buit te voet gevlucht... in een onbekende richting. De politie heeft het onderzoek ingesteld... maar heeft die nacht heeft dat niet meer tot aanhoudingen geleid... De elementen van de daders zijn tot op nu nog niet bekend of bekend gemaakt. Tot zover wat regionaal nieuws uit Haarlem dit keer. CFM komt naar je toe. Op 21 december aanstaande komt het programma Zandvoort Luncht plus.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 Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het is aanvankelijk droog, maar vanmiddag is er hier en daar toch weer een buienkans. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en is matig land en vrij krachtig aan zee. De temperatuur stijgt vandaag naar 9 graden. Om 16.29 uur 29 verdwijnt de zon achter de horizon. Gisteren was dat 16.28 uur. 28. En in de avond zijn de dagen dus wel al een beetje aan het lengen. In de ochtend worden ze echter nog wel iets korter met vandaag een opkomst van 8.47 uur. 47. En met de kerstdagen wordt dat 8.50 uur. 50. Per saldo worden de dagen vanaf volgende week toch weer langer. Vanavond en de komende nachten zijn er wolkenvelden, maar blijft het droog. De temperatuur daalt naar een graad of vijf. Morgen is het wisselvallig. Met geregen, regen dan stijgt de temperatuur naar een graad of acht. Is is een vrijmatige wind en aan zee wat krachtig zuid-zuidwest. De komende dagen is het wisselvallig. De temperatuur gaat echter wel wat verder omhoog en stijgt naar 10 tot 12 graden. De kerstdagen zo is gewoonlijk weer groen. Blijft wisselvallig, kans op regen of enkele buien. En dit was het nieuws voor Rico Schreuder.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 Sure it's Christmas, once a more. Ja ja. <lacht> het enige voordeel van na nieuwjaar is dat er dan geen kerstliedjes meer zijn. <lacht> Was om jou te pesten deze. Ja, daar was ik wel bang voor. Ja, dat was echt voor mij de pest. Nou, dan doe ik er nog even eentje van bluff. Vergeten. Zachtjes zingen. En dan gaan we cultuur nog één keer doen. Wat, wat jij me hebt verteld. Jij mag alles zeggen. is minder echt dan schijn. Over echt gesproken waarom raak je mij niet aan? Jij bent zo dicht bij nu en ik wil alleen maar. Zag je zingen over dingen die niemand weet? Ik kan bij jou en ik wil zachtjes zingen over dingen die niemand weet. Ik kan hard op denken bij jou, dus ik wil hard op denken in je wenken bij je idee. Dat een liedje kan zijn en ik wil zachtjes zingen. Doe het met een giraffe. <kijf> dat kan Bluff samen met G Giraf zal het wel zijn. Ja, dat denk ik. Ik kan niks anders bedenken. Zachtjes zingen heet het, uh, heet het nummer. En uh, Bluff weet toch altijd weer te verrassen. Wat doen we wel nou stellen. Ja, en we gaan nog één blokje cultuur doen. Want door het gesprek met Sam is. De rest. Uh, dat komt de volgende keer wel een keer. Dus Beb, ik zou zeggen, vertel. Ja, wij gaan naar uh, zondag 23 december op het Kerkplein in Heemstede. Is daar kinderkerstpopconcert. Ooh. Dansen, zingen en springen op aanstekelijk kinderconcert. Het Kennen met Theater organiseert een kinderkerstpopconcert... op dat kerkplein de zondag voor kerst. is dus meezingen vanaf twee jaar eigenlijk. Jelle en zijn band spelen de kerststerren van de hemel... Tijdens dit kerstconcert. Het publiek wordt uitgenodigd te dansen. Op de vrolijkste kerstjingles. En alle kleine en grote bengeltjes mogen meezingen. Dansen, springen en zwaaien. Wordt een aanstekelijk en energiek muziekfeest in kerstsfeer. Waarbij alles mag. Net als bij een echt popconcert. Stoere gitaarsolos en fantastische live band maken het feestje compleet. Dus dit is kinderkerstpopconcert uh, Kerkplein zondag voor kerstmis om half vijf smiddags en om half zes is het alweer afgelopen. We gaan aanstaande vrijdag even snel, want we maken nu een selectie want er is erg veel te doen maar dan is er ook in het patronaat in Haarlem uh, om half acht tot half één is daar de Frisch Frisch. Elf jaar lang beleefden duizenden jongeren uit Haarlem en omgeving hun eerste uitgaansavonden bij Frisch in de lichtfabriek. Na de sluiting van de industriële Haarlemse locatie voor dancefeesten... stond de organisatie van Fries voor een uitdaging... en inmiddels is de organisatie van Fries blij te kunnen melden... dat ze verder gaat in patronaat. Na de uitverkochte Glow in the Dark editie met Beats by Esco in oktober... gaat de decemberaflevering Horror editie heten. Tijdens deze editie heeft Fris niemand minder dan Young Ellens toegevoegd aan de line-up. En dat gaat een te gekke boel worden. Vrijdag in het patronaat, aanvang half acht. Early birds mogen er voor 10,29 euro in. Normaal is het 14,30 euro. En de deur is open en het is voor jongelui van 12 tot en met 16 jaar. Wij gaan even snel door, want dan moet ik nu toch voor alle muziek... voor elk wat wils moeten natuurlijk komen. Dan hebben wij uh, het Haarlemse eindejaarsconcert vrijdag 28... ook in het patronaat. De zaal gaat open om 7 uur, maar de, het neemt aanvang om half 8. De Haarlemse Blues eindejaarsconcert met de Oscar Benton Blues Band... John and the Revelator en oh. Barrel House. Zo, dat is een uh, leuke lijn. Ja, uh, dat hoort wat, hè? Die kennen we allemaal nog. Van, uh, Oscar Benton treedt op van half acht tot kwart over acht. Van half negen tot half tien, John and the Revelator. En van tien tot elf, Barrelhouse. House. Zo. Nou, het zijn natuurlijk uh, allemaal iconen. Ja. Oscar Benton, die zijn carrière begon in 1968. Uh, ik kan ze nu allemaal gaan noemen. John and the Revelator. Het lijkt me gewoon te gek. Ga erop af. Patronaat. Vrijdag 28 e De zaal gaat open om, om 7 uur. En ik heb hier op dit moment geen... Ja, het is helemaal niet duur. 17 euro. 17 oh. euro. Nou, kom op. Moet kunnen, toch? Moet toch kunnen. In de toneelschuur woensdag 26, donderdag 27 en vrijdag 28. Waarbij ik moet zeggen, woensdag 26 is het een middagvoorstelling. Kras. Het is in de benedenzaal. En dat is uh, die woensdag, de 26, e ga ik nader uitleggen. Is een bijzondere, bezorg iemand een bijzondere kerst... Die dat goed kan gebruiken. Want elk kaartje wat u dan koopt. komt ten goede aan iemand. die daarmee de voorstelling kan bezoeken op de tweede kerstdag. De speciale Kras met Kerstactie maakt een bezoek aan die voorstelling dus mogelijk. Als u een kaartje koopt. krijgt er iemand anders een gratis voorstelling. Voor de voorstelling is er glühwein, warme chocolademelk. om de middag nog extra warmte te geven. Kras. Elke nacht haalt een insluiper het heel graag van Ina... een gescheiden vrouw van 70 overhoop. Er wordt wonderlijk genoeg niets vermist. Is er wel sprake van inbraak? In ieder geval krijgt Ina elke dag haar kinderen te zien. Haar ongetrouwde dochter Do, die altijd voor iedereen klaarstaat. En dat trouwens wil weten ook. Zoons William en Theo die huwelijksproblemen hebben. De jongste zoon Manfred, kortom. Een hilarisch toneelstuk met Marlies Heuwer, Malou Gorter... Kea, Klaasje, Questro, Tjebo, Gerritsma, Jan-Paul Bluis en vele anderen. En de voorstelling van woensdagmiddag om vier uur... is dus tevens mogelijk maken dat iemand op tweede kerstdag... en dan is de voorstelling om half negen en donderdag 27 en vrijdag 28... allebei s'avonds om half negen in de toneelschuur Benedenzaal in Haarlem. Zo, en daar moeten we het bij laten. Daar laten we het bij. Daar laten we het bij. Ga dan gewoon alle sites aanklikken van de toneelschuur van Patronaat. Ah ja, doe dat maar. En uh, ga vooral maar naar de schaalbund. Want wij gaan het laatste liedje doen voor vandaag. Nog even Boudewijn de Groen. Groot. Van zijn laatste album. Even weg. Hij zei, wat moet ik nou met jou? Hij zei, je klinkt nogal gegriefd. Ik zei, want jij neemt wel, mevrouw. Hij zei, ja, want ik ben verliefd.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 Jongen zegt, toen ik je hier zag staan... zo meisje zegt, wat was die laatste zin? Jongen denkt, ik vind het wel lekker gaan... zo'n meisje denkt, waar blijft in godsnaam een vriendin? Dialoog. Ja, Dialoog, een heerlijk liedje van het laatste album... van uh, Boudewijn de Grootanis. Het is niet zo laatste, denk ik. Het meest recent. Nee, die moet ik helemaal niet... Ja, die had ik er nog tussen gezet. Misschien haal ik het nog, op, maar ja, dat ging allemaal niet lukken vandaag. Ja, dit was onze laatste dit jaar, Bib Voorlopig. Dit was uh, onze laatste. Onze hè? laatste vrijdag zijn we er vanuit Nieuw Unicum. Ik ga u ook nog even een beetje spammen. Want ik ga het nog een beetje reclame maken voor aanstaande vrijdag. Uh, wanneer wij met CFM uit uh, Nieuw Unicum komen. Maar s'avonds is er ook iets aan de hand. Want in Beverwijk vindt op dit moment een grote actie plaats. die begint vanavond. En die heet Het Houten Huis. En dat is een. Uh, ...inzamelingsactie voor de Linda Foundation. En de Linda Foundation is een, is een uh, stichting die zich bezighoudt met kinderen uit arme gezinnen. En het leuke daarvan, in tegenstelling tot Serious Request... ...is dat de opbrengsten in de gemeente zelf worden uh, gespandeerd aan arme kinderen. Of die het allemaal niet zo breed hebben. Nou, vrijdagavond ben ik daar en ga ik twee uur lang op verzoek spelen achter de vleugel. En uh, elk verzoekje kost vijf euro. En de lijsten liggen klaar. Dus als u dat leuk vindt, kom gerust kijken. Aanstaande vrijdag in de Grote Kerk van Beverijk. Nu is het tijd om dag te zeggen. Dus, dag. Dag lieve luisteraars. Fijne, fijne kerst, dagen. Fijne en, kerst, veel plezier. Ja, en tot vrijdag bij Nieuw Unie. Dag. DFM wenst u allemaal fijne dagen.